Op de A1 Amsterdam Amersfoort, 2 kilometer file voor knooppunt Hoevenlaken. 2 kilometer file ook op de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt gouden. De A12 is helemaal dicht vanwege een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan bij Bodegraven omrijden via de N11 en dan de A4. Verkeer uh, vanuit Utrecht richting Rotterdam kan beter via de A27 en de A15 omrijden. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, 3 kilometer file voor Moordrecht. En tussen knooppunt de Brekseplein en knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer.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 Van 3 uur bij CFM Sanford 1 daar klem gezet door twee lekkere classics. In het vorige uur draaiden we Linda Lewis en Kles Stel aan het einde van uur 1. En uur 2 begonnen we met deze van Alex O'Neill. Je what's missing?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 On the radio leven het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl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 Uh, en waar hij vaak solo optreedt als de Human Jukebox. Deze keer neemt Bob Collor, want zo heet hij, zijn hele band mee. Inclusief de exotische zangeres Donna Pessy. Hun muziek is een mix van soul, funk, disco, dance, classic K, reggae, house, pop, rock, R&B, jazz, dance, groovy beats, smooth ballads en wat soulful blues. Nou, veelzijdig met één woord. En okay, toch he helemaal geweldig. En toch met een eigen geluid. Het podium aan het einde van de Halterstraat wordt ingeruimd voor de man die zijn sporen meer dan verdiend heeft in de Nederlandse muziek.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 en ik zou zeggen, tot vanavond. En voetjes van de vloer. Begint om een uurtje van En neem ik aan zeven uur. Zeven uur? Ja. Oh, dan gaan we helemaal los. En wie weet, misschien draaien de DJ's deze single ook nog wel voor je. Ja. Не niet от разных бед В нашем доме поселился замечательный is Мы с соседями не знали и не верили себе, что allemaal blij. We zijn allemaal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 Volgens mij niet hoor. Nee, hè. Vastberaden om haar superrijke uh, verloofde in het huwelijksbootje te slepen. Zodat zij zelf aan den lijve kan ondervinden. Dat Diamonds are a Girls Best Friend. Dat nummer ken ik zelfs. Uh, goed, 4 september. Uh, weer uh, Cinema Nostalgie. En ze, ze gaan van start met Men Prefer Blondes. Ontvangst met koffie en thee. En keek vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. Kosten 7 euro. Inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus. Kunt u zich op Opgeven bij pluspunt en dat telefoon is bij een ieder wel bekend. Losse kaarten zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van het Circus Zandvoort. Co en Joko Luiksen zijn ook weer aanwezig om u te helpen bij de instap en het uitstappen en de lift. En naar uw stoel. Cinema Nostalgie, 4 september. Gentlemen prefer bronze. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 dan hoor je de 40 beste plaat uit Europa in de Euro breakdown. Gepresteerd door Jos van Dam. En ook deze plaats staat daarin genoteerd. De nieuwe train heet 50 ways to say goodbye. Oh,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 Er zijn natuurlijk heel veel manieren om gedag te zeggen. We kennen de manier van Piet hè? Goed mooi. En misschien binnenkort ook wel tijdens de 1K uh, Gaat u dat misschien ook? Geweldig doen? hè? Laten we het hopen worden van hier bekelaar. De voorrondes en de grote finale die gaan er weer aankomen. En al het laatste nieuws over het ganalenpellen hoor je natuurlijk op CFM en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 de kaasboer Tromp. Dus wilt u daar nog heen bij zijn? Het wordt een echt een uniek concert ter gelegenheid van het 30 jaar jubileum van het Zandvoortse Mannenkoor.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 nou, Diamonds Are a Girls, best friend in ieder geval. Met Marilyn Monroe in een van de hoofdrollen. Gaan we door naar vrijdag 31 augustus. Smartlappen en levensliederen zingen in een café Koper aan de Kairplein 6 vanaf 9 uur. Gaan we naar zaterdag 1 september. Grand Prix Parade Centrum Zandvoort aan Zee. Uh, Zandvoort dus dit mag u niet missen. Vanaf 7 uur in het eerste weekend van september. vindt er op het Park van Zandvoort weer de historic Grand Prix Zandvoort plaats. Tijdens deze dagen zult u ongetwijfeld op de weg van de mooiste historische bolides voorbij zien rijden. <coughs> ja. Goed, eh, op zaterdag 1 september vanaf 7 uur is er een parade door het centrum waarbij tal van historische racewagens een mooie toetsen zullen vormen. Genieten, zaterdag 1 september 7 uur. Maar dat is natuurlijk het hele weekend eh, feest op het circuit Park Zandvoort, want zowel zaterdag als zondag vinden daar de historic Grand Prix races uh, uh, plaats. Voor de eerste sinds jaren zullen racefans weer het echte Zandvoortse Grand Prix gevoel kunnen beleven. Naast races van een historische pre...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 Dus voldoende te doen de komende dagen hier in Salford En vanavond gaan we dus beginnen met een geweldig muziekspektakel vanaf 7 uur. En iedereen is van harte uitgenodigd. Klein pluutje meenemen en gewoon lekker gaan genieten vanavond.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 ja, goedemiddag. Ja, je zit bij het antwoord uh, DTM. Wie bent uh, DTM? Jij vroeg uh, naar de uitslag uh, van de DTM. Nou, uh, eerder vertelde ik het al. Uh, Timo Scheider, uh, die uh, Pole Position uh, over, heeft. Het leek een beetje op een uh, Audi-festival uh, hier. Op de eerste uh, vijf auto's, uh, maar liefst. Het zijn alle vijf uh, Audi uh, A5's. Uh, Timo Scheider, uh, de snelste Pole Position. tweede uh, plaats, uh, Mike Rockefeller de de portugese uh, Philippe alber uh, uh, vierde dan uh, Eduardo Mortara. Nou, dan noemen we de vijfde ook nog maar op die Audi. Uh. Dat is uh, extreem uh, geworden. Kijken we nog even naar de bekende namen in hetzelfde uh, zesde. Uh, en dat is dan de eerste met dus, uh, Dat is Jane uh, Green. In de uh, top 10 vinden we één beenweker. En die uh, werd uh, bestuurd door uh, Derek Werner. Derek Werner uh, geëindigd op een uh, zevende plaats. Kijken we de bekende namen. Ja, helemaal achteraan. En uh, ja, daar hadden we niet verwacht uh, op de 22e plaatjes. Op uh, David Koelhart. Een andere grote naam, natuurlijk uit Oudsport. Uh, Ralf Schumacher. Die heeft zich uh, gecalificeerd als 15. Op dit moment zijn we bezig met uh, Formule 3. Uh, race op. Uh, ja, ik het Zandvoort. Uh, Formule 3, uh, die begon. Uh, ja, een minuut of tien geleden begonnen uh, in de eerste bocht, was een bocht, was het een van de auto's uh, die eraf ging. Dat was uh, degene die vanmorgen in de race derde werd, uh, Michael Lewis. Daarna uh, brak er een hoofdbui uh, los, safety car uit code rood. Uh, iedereen werd uh, verplicht om uh, regenbanden op uh, auto's te gooien. Maar tegen de tijd uh, dat de regenbanden bij de auto's gearriveerd waren, die op de crit, uh, en, uh, klaar stonden om de banden te wisselen was de baan alweer weer droog. Uh, inmiddels is die 3 uh, race, want het uh, gaat op tijd allemaal, dus ja, ze hebben nog een tijd stilgestaan op het rechte eind ook. Heel weinig rondjes uh, gereden. Uh, uiteindelijk, om uh, te kijken hoeveel ronden er gereden zijn, dan, uh, zijn het er 5 geweest, maar hij is afgeplacht. En, uh, winnaar, dat is de Engelsman William Buller, met de tweede plaats Daniel Junker-Della. Junker-Della, die we nog kennen van een aantal weken geleden hier, dat hij de magstussen op Formule 3 won. Oké, okay, als we nog even kijken naar wil ik nog even op terugkomen, de kwalificatie van de DTM, de eerste vijf allemaal Audi's.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 In het nadeel sprak we, uh, zijn de wisselende weersomstandigheden net op het verkeerde moment uh, uitgegaan. Het moment dat het net even regende weer, uh, ja, Audi uh, was dat beter in. BMW niet uh, vooraan te uh, vinden, uh, ja, dat heeft er ook mee van doen. Dit jaar ingestapt in die hebben weliswaar al uh, twee races gewonnen door uh, BMW. Maar uh, of, uh, gisteren miste we al drie kwartier... Uh,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 Het mag een kort door de bocht zijn om het maar in de uh, termen te houden, dat je dan gelijk weer aan bent. De term heeft ook nog twee pitstops, uh, ook belangrijk dat dat uh, snel gebeurt. Ja, soms wordt wel een lastig gebied om in te halen, maar het wil niet uh, de garantie zijn om uh, als je van boven trekt, dat je dan ook uh, meteen een winnaar bent. Dat uh, helpt wel natuurlijk. Uh. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, maar dan hebben we nog een beetje spanning morgen in ieder geval dus. Nou uh. ja, ja, die zullen sowieso zullen. We hebben denk ik ook qua weer. Ik weet niet, het is lekker langs geweest om te vertellen hoe het morgen gaat zijn. Ja, het is overwegend droog, maar wel met regen. Nou ja.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 De jaren 90 weer eens op de Zandvoortse radio te horen bij CFM Zandvoort. Je hoorde de zingende tantats, jawel. Dat was Dr. Alban en Sing Halleluja.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 ik brauch hier rauszugehen. Een traumige Zee, het hoofd van Zee. Ik suche neues Land, met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt mijn Namen. Alles Gewinn bij een spiel met gezinkten karten alles verlieren, Gott hat seinen harten linken Haken Ich grabe Schätze aus dem Schnee und Sand Und Frauen rauben mir jeden Verstand Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt Und komme zurück mit beiden Taschen voll Gold Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein Und alle fangen vor Freude an zu weinen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 Am See, Orangenaugenblätter liegen auf dem Weg.